Maskus heeft beloofd dat zo'n beschieting niet nog eens zal gebeuren... zei de Turkse vicepremier Atalay vanmiddag. De Nederlandse abortusboot van Women on Waves... blijkt al dagen in de haven van de Marokkaanse stad Marina Smer te liggen. Vanmiddag meldde de vrouwenrechtenorganisatie nog... dat de boot via een omweg de haven had bereikt.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 FC Twente heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. In de uitwedstrijd tegen het Zweedse Helsingborg werd het 2-2. Na zeven minuten kwam de thuisploeg al op voorsprong en twee minuten voor rust werd het zelfs 2-0. Twente deed pas laat in de tweede helft wat terug. In de 74ste minuut was het invaller Bengston die de 2-1 maakte. En Douglas die tekende in de 88ste minuut voor de gelijkmaker.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 Ja, goedenavond. In de Europa League hadden de twee Nederlandse deelnemers nog wat goed te maken. PSV is daar goed mee bezig tegen Napoli. In op de avond slaagde FC Twente daar niet helemaal in. Het 2-2 gelijkspel tegen Helsingborg was tegenvallend. Maar in het begin zag het er nog veel slechter uit. Twente begint ongelooflijk zwak en ongeïnspireerd en slordig aan de wedstrijd tegen Helsingborg. En staat na zeven minuten al met 1-0 achter. Michael Schumacher neemt opnieuw afscheid van de Formule 1. De Duitse deed dat zes jaar geleden al een keer met zeven wereldtitels... en 91 Grand Prix-zegers toen op zak. In 2010 keerde hij niet terug. En dat gebeurde onder luid applaus en met hoge verwachtingen. En nu kan ik to terug Mercedes en hopelijk back. Wat ze wish for, and that is to come back and win races together with Mercedes GP. It's something that that I really look forward to. En Jack Ory staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk. De schaatscoach kon vandaag een nieuwe sponsor presenteren voor de mannen van zijn schaatsploeg. De vrouwen hoeven zich geen zorgen te maken, want zij volgen later deze maand. En dan is Jack Ory coach van twee verschillende ploegen binnen één team. We hebben gewoon één paraplu. Ons hele begeleidingsteam, het kader, dat is één paraplu. En vervolgens uh, uh, wordt daar een volwaardige vrouw... en een volwaardig mond ondergang. En we peilen de stemming bij Ajax... na de 4-1-nederlaag van gisteren tegen Real. Er is aandacht voor een tennisheld uit het verleden. En we bellen met de bondscoach voor drie maanden. Welke bondscoach later meer? En dat alles tot 11 uur in NWS Langs de Lijn... waarin we u natuurlijk ook op de hoogte houden van PSV Napoli. <middels> Ronald van der Geer in Eindhoven. Mooie ruststand. Ja, nee, absoluut. Het is uh, 2-0 voor uh, PSV. Ik zit even te kijken naar wat beelden die hier in het stadion vertoond worden van uh, de PSV'ers die er niet bij zijn. Die zitten lekker aan een bitterballetje in de rust. Ik oh, zag Willem Streenweg wegwerken, Engelaar zijn en uh, lekkere, hoor. Nee, Matas. was die toch chique is geweest, dan zou je toch geen bitterballetje eten, zou je zeggen. <laughs> maar ze zitten lekker aan de frituur en daar is ook alle reden voor om het ze goed te laten smaken, want... Het spel van PSV smaakt eigenlijk ook prima in de eerste 45 minuten. Ik heb net ook al gezegd, je moet daar wel een kanttekening bij maken. Napoli is hier gekomen met de B-keus. Maar ja toch, het zijn allemaal mensen die qua transferwaarde uh, hoog uh, op uh, de boekhouding staan. Zeg maar. Kostenpost hoog. En uh, dit is toch een elftal dat het PSV normaal gesproken lastig zou moeten maken. En PSV voetbalt prima, combineert goed, is agressief, jaagt af, heeft heel veel kansen gehad. En er uh, 2 benut, Lens en uh, Mertens hebben dat gedaan. En die voorsprong daar is eigenlijk helemaal niks op af te dingen. En dan vraag je je af hoe serieus neemt Napoli dit toernooi. Omdat uh, het A- en B-keuze hier natuurlijk arriveert en het alles op de competitie zet. Nou, toch wel een beetje serieus. Want hij komt erin. En met hem, hij, hem, bedoel ik, Cavani. Doe er wel aan, de absolute verdette van uh, Napoli. Zat op de bank. Maar de coach heeft het even aangezien, Mazzardi. En gaat nu toch gebruik maken van de man die in zes uh, competitiewedstrijden al zes goals maakte. Dus wat dat betreft uh, oplet de PSV. Hij komt eraan. De lange haren worden nog even in model gedaan. En dan staat hij straks in uh, de punt van de aanval. In een uh, verder ja wat tegenvallend helftal. Elka die gaat eruit voor hem. Dat is de man die al na twee minuten probeerde om de enkels van Mark van Bommel te breken. Hij heeft een uh, gele kaart gekregen. Ja, van Napoli hebben we dus niet heel veel gezien. Eén echt schot op goal. Nesto. Dat ging uh, voorlangs. En PSV heeft echt wel vijf, zes mogelijkheden gehad. Er twee benut. Dat is keurig. Lens en uh, Mertens. We zijn in afwachting van de tweede helft in Eindhoven. Goed, dan gaan wij uh, dus even napraten over FZ Twente. Eerder op de avond speelden ze tegen Helsingborgs. Ze net al een klein beetje 2-0 achter, het werd uiteindelijk 2-2. Bas, je hebt, uh, Bas Stichler, je hebt de wedstrijd gezien, 2-2. Dus moet Twente daar eigenlijk blij mee zijn? Nee, want uh, Twente heeft zich in een eerste helft van zijn aller, aller slechtste kant laten zien. Ongeconcentreerd, slecht in de pazing, slordig gevoetbald. En die hebben echt op mij de indruk gewekt, een, een helft lang dat ze op halve kracht het gevoel hadden dat ze ook wel zouden kunnen winnen. Hm. En toen was het rustig en toen stonden ze met 2-0 achter. Dus ik... ja, strikt genomen kan ik ook nog zeggen ja op je vraag... want ze moeten blij zijn dat ze nog tot 2-2 terugkomen. Ja, Heb je de indruk dat ze de eerste helft gewoon dachten van... nou, dit komt wel goed? Ja, of, ze, dat, dat, dat, dat gevoel had ik het, ik. het was ongeconcentreerd. Ik heb zelden een wedstrijd gezien van Twente in de afgelopen periode... waarin zoveel passes niet aankwamen, fouten werden gemaakt. Misschien komt het ook omdat er wat nieuwe mensen in stonden, want Boyata... Die Belg die gehuurd is van Manchester City... die stond uh, naast Douglas centraal achterin. Dus Wisselhof zat op de bank. Dat helpt allemaal niet, want dan moet je toch ook een beetje zoeken. Maar dan kun je toch wel ook een paas gewoon geven... over een meter of tien naar iemand in hetzelfde kleurtruitje. Ja, de tweede helft liep het beter? Ja, omdat uh, Twente... Twente heeft veel meer kwaliteit. Twente heeft veel betere spelers. Twente heeft ook, bleek aan het einde van de wedstrijd... een veel betere conditie. Want toen zaten die Zweden er echt totaal doorheen. Maar in de tweede helft heeft uh, Helsingborg werkelijk niets meer te vertellen gehad. Heeft Twente de regie over de wedstrijd overgenomen en heeft er twee goals gemaakt. Dat hadden er ook nog drie kunnen zijn, trouwens. Want als het een beetje mee zit, winnen ze hem nog. Hm. Um, maar ze zijn gewoon te, te laat wakker geworden. Ja. Uh, reden om je zorgen te maken nu wat betreft uh, overwinteren Europees? Zoals het dan zo mooi heet. N nee, dat denk ik toch weer niet. Omdat volgens mij de groep waarin Twente zit, daar zit ook Levante nog in. Uh, dat is niet de sterkste pool in de Europa League. Uh, tegelijkertijd... Twente heeft nu twee keer gespeeld, twee keer gelijk. Ja. Levant, uh, Levante verloren hè, van Hannover. Ja, opmerkelijk trouwens, even tussendoor. Want die, die uh, Duitsers die staan na negen minuten met een man minder. Ja. En uh, krijgen een penalty tegen staan ook nog achter. Maar ze winnen hem wel, dat is knap. Ik denk dat dat met Twente de twee sterkste ploegen trouwens in de pool zijn. Maar Twente heeft twee keer gespeeld, twee keer 2-2. En uh, voor beide wedstrijden heb je het gevoel dat ze hem eigenlijk hadden moeten winnen. Mm. Dus ik denk dat ze er uiteindelijk wel doorheen rollen. Maar ze, ze bewijzen zichzelf geen goede dienst. Even dat spelen van die Boyato op de plek van uh, Wisgerhof. Wat voor signaal is dat richting Wisgerhof? Ja, nou ja, kijk, Wisserov was gek genoeg zijn plek natuurlijk eigenlijk al kwijt aan Bieland, Maar die raakte geblesseerd en toen kwam Wisserov weer terug in het elftal. Wisserov is natuurlijk een beetje aan het einde van zijn carrière gekomen, denk ik. Die is niet meer zo snel wendbaar. Ja, dat was hij eigenlijk nooit trouwens. Maar dat is hij nu helemaal niet meer. En ik denk dat McLaren ziet dat ook wel. Als je echt een stap wil maken met het elftal... dan moet je op die positie uh, iets anders gaan proberen. Nou heeft hij die Boyata erbij. Die was overigens niet heel goed vandaag. Want die is, uh, ja, hij heeft nog op de paal gekopt, dus dat doet hij aardig. Hij is lang en sterk, maar ik vond hem aan de bal niet goed daar is hij toch nog te onrustig voor. Maar hij wilde een keer gewoon een hele wedstrijd aan het werk zien. En uh, ja, als je iemand tien minuten laat invallen, zie je dat toch niet echt... Maar na wat ik vandaag heb gezien... omdat hij toch meer onrust dan rust brengt, die Boyata, denk ik dat of er straks gewoon weer staat tegen AZ. Ja. Oké, okay, goed. Dankjewel, Bas Stichler. Even kijken wat er nog meer gebeurde. We gaan niet alle wedstrijden van uh, vanavond doornemen. Uh, wedstrijden die om 7 uur zijn begonnen en dus zijn afgelopen. Basel-Genk, 2-2 na 0-2 ruststand. Videoton tegen Sporting Portugal, 3-0. Dat stond het al bij rust. Van Wolfswinkel werd bij 2-0 na een half uur gewisseld. En Anzi uh, van Guus... Zinink tegen Young Boys. 2-0 naar 0-0 ruststand. Twee doelpunten van Eto'o Eén uit een penalty. Tina Kors tegen Tottenham Hotspur. 1-1. En eh, Neftki Baku tegen Inter. Scheidsrechter was daar Kevin Blom. Werd 1-3. Eh, in het voordeel van internationale dus. Na een ruststand van 0-3. Wesley Sneijder was er niet bij. Hij was geblesseerd. Collins something happened on the way to heaven. Wat gebeurt er, Ronald? De Rijk, Timothy de Rijk op een corner van Mertens Kopt En dan zit die keeper er met kunst en vliegwerk nog aan. Dan gaat hij uiteindelijk naast de goal van Napoli. De goal van PSV er dus bijna in. Hij maakt zich goed vrij hoor. Die Belgische verdediger. En net als al eerder op een schot van Van Bommel in de eerste helft ...redt de keeper Rosati. Die ook geen potten kan breken in het Italiaanse voetbal met de voet. En nu zit hij er wel in. En is het een doelpunt van Marcelo die al eerder uh, naast kopte uit de corner van Mertens. Maar nu gaat de corner van Mertens richting het hoofd van de Braziliaan. En twijfelt hij niet en richt hij goed. En stuurt hij de bal voorbij aan Rosati. En daar waar je verwacht naar de entree van Cavani. Dat Napoli misschien nog even gas gaat geven en iets gaat doen tegen PSV. Gaat PSV gewoon verder Daar waar het voorrust mee bezig was. Marcelo, die dus dan nog eens een keer een kroon zet op deze dag. Hij verlengde zijn contract tot 2016. En dan wil je ook nog een ander ankerpunt hebben op zo'n dag natuurlijk. Nou ja, dat is er nu. Bal op het hoofd van de Braziliaan. Goed, hard en strak ingekopt. Waar de Rijk dus in eerste instantie nog stuit op de doelman. Is er geen twijfel bij de andere centrale verdediger. PSV op 3-0 Ja, na 52 minuten. Dan lijkt het toch allemaal niet meer mis te kunnen gaan vandaag. PSV verdient dit ook hoor. Speelt prima. Ik denk dat Dick advocaat eigenlijk weinig te klagen heeft over het elftal dat hij vanavond in het veld heeft gezet. Wel mooi net trouwens om te zien terwijl PSV nu balverlies leidt. En er natuurlijk direct geschakeld wordt voorjaar richting Insigne in het strafschopgebied. In een duel met Hutchinson. Maar Hutchinson draait zich daar knap uit. En de bal via Toyvonen. En uh, Strootman uh, voorwaarts gespeeld. En Strootman krijgt dan een uh, vrije trap mee. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door Desmailly. De Zwitser. Dat ik nog even wilde zeggen. Erg mooi. Scheidsrechter blies voor het begin van de tweede helft. Cafani er dus in. En dan zie je dat uh, Mark van Bommel een grote man is in het Europese voetbal. Want uh, Cafani ging toch echt even langs bij de aanvoerder van PSV. Om hem de hand te schudden. Ja, die kennen elkaar natuurlijk. Halve finale WK, maar ook uit de Serie A. En gewoon van naam. Wat van Bommel is een man die meetelt. Speelt prima. Strootman uh, trouwens ook. En dat kun je ook zeggen van eigenlijk alle aanvallers van uh, PSV. PSV doet het goed. Na 53 minuten is daar alweer uh, balbezit voor de Eindhovenaren. Mertens speelt uh, Lens aan. 2, 3 meter buiten in het schasselgebied. As van het veld weer naar Mertens. Bal dan terug naar de linkerkant. Daar staat uh, Strootman. Halfweg de helft van Napoli. Driehoekje met uh, Mertens. En uh, Lens. Lens nu helemaal uitgeweken. Naar de linkerkant. Probeert op uh, snelheid te komen. Komen langs zijn nu directe tegenstander Mesto. Dat lukt in eerste instantie niet. Maar Mesto zegt, hier heb je de bal weer en probeer het nog eens. Dan komt er wat assistentie en komt Napoli er wel uit. Althans, het kan... ...als staande weg dienen voor PSV. Nee, het probeert er nu wel echt uit te komen. Een sprintduel tussen jubilaris Bauma en Insigne wordt uiteindelijk simpel door Bauma gewonnen. Tenminste, hij won wel, maar maakt vervolgens de overtreding... ...en krijgt dan wel razendsnel een gele kaart van de Roemeense scheidsrechter. Dat gebeurt allemaal ter hoogte van het PSV straks op gebied, aan de Eindhovense linkse kant. Nou ja, dat is wel wat, wat vreemd eigenlijk. Want volgens mij was het een duel om de bal dat door Bauma werd gewonnen. Wat doet hij dan fout, die verdediger van PSV? Ja, hij duwt een beetje, maar dit is absoluut geen gele kaart waard. Er zijn wel ergere overtredingen geweest in deze wedstrijd. Nou, waarschijnlijk had uh, Tudor nog een rekening te vereffenen. Dat betekent wel dat er nu een vrije trap komt voor uh, Napoli. Bal ligt op de rechterpunt van het strafstopgebied vanuit het uh, Italiaans perspectief. En alles en iedereen met lengte in het lichtblauw-wit gehuld staat nu in het strafschopgebied voor Boy Waterman. Die hard staat te gillen naar een tweemansmuur. Nou, die staat dan goed opgesteld. Nu opletten op de andere mensen in het strafschopgebied. Bal komt vanaf die punt dus. Komt bij de tweede paal. Daar is de kopbal van in, zien je. Maar die gaat over de goal heen van Boy Waterman. En zo loopt alles met een sisser af. En blijft het na 55 minuten gewoon 3-0 voor PSV. Zes jaar geleden stapte Michael Schumacher als zevenvoudig wereldkampioen uit de Formule 1. En vandaag kondigde hij opnieuw zijn afscheid aan. I've decided uh, to retire by the end of the year. Although I'm still able and capable to compete with the best drivers that uh, are around. But at some point it's good to say goodbye. And that's what I'm doing here with uh, by the end of the season. En het might this time even be uh, forever. Ja, na nou, zijn rentree in 2010 lukt het de Duitsers niet meer om te imponeren. En uh, vorige week maakte Mercedes bekend dat Lewis Hamilton was aangetrokken. voor de grootste Formule 1-coureur uit de geschiedenis. Was dus geen plek meer bij de Duitse Renstal. We gaan erover praten met Formule 1-verslaggever Ronald van Dan, Ronald, hoe verrassend uh, is dit afscheid van Schumacher? Nou, niet zo verrassend eigenlijk. Hè. Ik denk dat we het met z'n allen wel een beetje aan zagen komen. Er waren nog wel links en rechts als stoeltjes. Hij zei zelf ook, ik had nog wel wat, uh, wat opties. Maar dan moet je denken aan bijvoorbeeld het team van uh, Sauber. Ja, dat is dan ook niet meteen denk ik een verbetering uh, voor hem... Um ik denk gewoon dat hij na drie jaar helemaal uh, klaar mee is. Uh, geen motivatie meer. Uh, zien dat het niet uh, beter gaat worden. En uh, ja, tijd inderdaad weer voor, uh, voor andere dingen, wat hem ook mogen zijn. Ja. Waren er ook collega's die hem uh, liever zagen gaan dan uh, nog een keer terugkomen? Nee, dat denk ik niet. Hoewel hij zich de laatste, uh, nou, dit, wel dit seizoen, niet af en toe erg populair maakte met wat onbesuisde acties. Ik denk dan maar even terug. Uh, aan de laatste Grand Prix uh, toen die uh, Jean-Eric Vergne van achter het doorboorde. Daar daarvoor is hij nu ook tien plaatsen teruggezet op de startopstelling in, uh, in Japan, waar ze komend weekend uh, rezen. Ja. Nee, Sebastian Vettel, uh, bijvoorbeeld, uh, de tweevoudige wereldkampioen, zei van ja, ik zeg grote verlies voor de Formule 1. Ik had nog wel een, uh, een paar jaar met Michael Schumacher doorgewild. Logisch, want voor Vettel was het ook echt zijn idool. Ja. Ik bedoel, toen hij gewoon nog uh, een puistje op zijn gezicht had, uh, ja, toen was uh, Schumacher de grote man. Maar zeggen. Ja. Er is in de eerste periode, ik zei net, zeven keer wereldkampioen, ja. vijf. Een keer op rij bij, bij Ferrari. Wat, ja, alle records toen wat... uh, zeg maar, sneuvelen. Ja, maar die glans van toen, wat is daar nu nog van over? Nou, ja, wat mij betreft eigenlijk alles. Dat klinkt misschien gek, maar vergelijk het een beetje met, met Michael Jordan, hè, die toen uh, bij de Washington Wizards uh, wilde gaan basketballen. Uh, ja, heeft dat wat van de glans van zijn succesjaren bij de Chicago Bulls afgehaald. Uh, ik vind van niet. En ook in het geval van Schumacher mag niet. Kijk, <tieft> wat er staat. Staat er gewoon. En dat zijn ongelooflijke uh, cijfers. Uh, je het wel even op. 7 kampioen, 5 euro op rij, 91 overwinningen, 13 keer in één seizoen. Dat is ook een record. Nou ja, als je die recordlijst uh, bekijkt, dan word je, gewoon, uh, word je gewoon eng van. Die loopt maar door. En uh, ja, ondanks het feit dat deze tweede stint, zoals ik dat al zo mooi kunnen zeggen, nou, als Spatjargon niet het uh, succes is geworden waar hij op gehoopt had, uh, vind ik dat het niks afdoet aan, uh, wat die, aan het succes dat hij in zijn eerste periode heeft geboekt. Ja, ja, goed. 2010 uh, terug in die koningsklassen. Was ja. het zo mooi heet bij Mercedes. Uh, Duitse renstal Schumacher was geen schim meer van de kampioen van Welleer. Um, dat gaf hij zelf ook ruidelijk toe. En met name dat de gestelde doelen niet zijn bereikt. It is without doubt that we did not achieve our goals to develop a world championship fighting car. But it is also very clear that I can still be very happy about my overall achievements in the whole time of my career in the past six years I have learned a lot about myself for example that you can sort of open yourself without losing focus that losing can be both more difficult and more instructive than winning sometimes I've lost this uh, sort of out of sight in the earlier years ja, er bestaat geen twijfel dat we er niet in zijn geslaagd... een auto te ontwikkelen waarin uh, je wereldkampioen kan worden, zei hij. Maar het is duidelijk dat ik tevreden kan zijn over de prestaties in mijn carrière. En de afgelopen jaren heb ik veel over mezelf geleerd. Bijvoorbeeld dat verliezen moeilijker kan zijn uh, dan winnen. En ook leerzamer. Soms uh, was hij dat wel eens vergeten, zo vertelde hij. Wat mij, ja, is, nou ja, wat mij opviel is dat hij zei van dat we er niet in zijn geslaagd... om een auto te ontwikkelen die je wereldkampioen kan maken. of ja. Waar je wereldkampioen... De, ik bedoel, uh, hij zit in die auto en misschien moet hij eens naar zichzelf kijken. En niet alleen naar zijn auto, dacht ik toen ik dat hoorde. Ja, dat zou je denken. Maar in de Formule 1 ben je toch echt net zo goed als je auto. Vraag dat maar aan elke coureur. En wat er bij Ferrari gebeurde was eigenlijk dat alle kaarten op Schumacher werden gezet. Dat er een goede auto werd ontwikkeld die ook echt voor hem was. Dat betekent, hij houdt van een auto die over de voorkant wegglijdt als hij een bocht instuurt. Nou, dat commitment hebben ze bij Mercedes nooit echt aangegaan. Omdat ze daar ook Nico Rosberg hadden. Plus, vergeet niet, wat er veranderd is. Toen was ze een wandeloorlog tussen Michelin en Bridgestone. Waarbij Bridgestone echt alle kaarten op Schumacher zette. En nu is er nog maar één leverancier. Over. Dus er is nog wel het een en ander veranderd. Ja, dan moet je een auto bouwen waar iemand er mee, een race mee moet winnen. En dat gaat dan niet zo eenvoudig. En uh, goed, Schumacher was zelf ook, ook drie jaar oud. En ik denk ook niet meer de Schumacher van, uh, van in zijn eerste periode. Maar om nou alle schuld, zeg maar, naar Schumacher te schuiven, zo van uh, ja, uh, hij was zelf niet goed genoeg meer. Je hebt gewoon in Formule 1 een auto nodig om mee te winnen. Nou, dat is Rosberg in de afgelopen drie jaar ook maar één keer gelukt. Uh, Schumacher dan niet, de 1-derde plaats, daar moet hij het mee doen. Ja. Dus uh, ja, nou goed, uh, als je een streep omzet, nee, het was geen groot succes. Nee, maar dat het die rentree niet is is gelukt, dat kan je toch niet alleen maar op die auto afschuiven? Of, of nee, alleen ja. op Schumacher? Nou, ook op Schumacher, inderdaad. Uh, hij, is niet, hij was in die baan niet meer de coureur uh, die in zijn eerste periode was. Hè. Drie jaar eruit, uh, de concurrentie is ook beter geworden. En ja, je ziet hem nou ook inderdaad wel foutjes maken. Die maken in zijn eerste periode ook niet, hoor. Dit jaar uh, Senna van de baan gekegeld, uh, pas geleden nog Vernier. Uh, Vorig jaar uh, roste hij bijna Baricello, of dat was in 2010 van de baan. Dus aan dat soort dingetjes kun je ook wel zien dat hij uh, worstelt. En uh, ja, ze dachten van we bouwen een auto, we gaan weer wereldkampioen worden of ze minste races winnen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. En uh, in dat opzicht zelf ook wel een belustelingen voor hem zijn, ja. ja. Is het nu echt klaar? Ja, nu is het echt klaar. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nu nog weer in de Formule 1 terug wil uh, komen. Ik bedoel, uh, niet als coureur nee. in ieder geval? Nee, misschien dat hij nog een uh, rol gaat krijgen bij bijvoorbeeld Ferrari of bij Mercedes in een adviesrol. Misschien begint hij nog wel zelf een team. Ik weet niet wat voor ambities de man nog, uh, nog heeft, maar... Uh, hmm in de achterstuur van de Formule 1-auto zullen hem niet meer, uh, zullen nee, niet meer terugzien. Nee. Nee. En denk je dat het dan net zo gaat zoals je net uh, vergeleken met, uh, met, met Jordan... dat we die tweede periode eigenlijk min of meer al vergeten zijn... en alleen de glorietijd nog onthouden? Denk je dat we dat met Schumacher op den duur hetzelfde gaat gebeuren? Ja, dat gebeurt op den duur, absoluut. Daar ben ik uh, aardig van overtuigd. Kijk, Schumacher, als je terugdenkt aan Schumacher, denk je aan een man die, ja, die je kon bewonderen... vanwege zijn fantastische overwinning en zijn grote hoeveelheid overwinningen in wereldtitels... Maar ik bleefde ook altijd wel een beetje een, een na randje aan deze man. En daarmee bedoel ik eigenlijk, hij, uh, ja, hij, hij, als, hij, als het zo uitkwam, knalde hij ook gewoon iemand anders van de baan af. Denk aan Damon Hill in 1994, hij deed bij Jacques Villeneuve in 1997. Uh, ze hebben het ook niet altijd even mooi gespeeld bij Ferrari. Hè? Uh, Baricello, die moest uh, in Oostenrijk in 2002 uh, Schumacher laten winnen. Ja. Dat soort uh, grappen kon je ook van uh, hem uh, verwachten. Ja. Maar ja, uh, Rosbron zei vandaag uh, de rijder van de eeuw. Dan vraag ik mij even af welke eeuw die bedoelt. De vorige of, of deze eeuw, want deze is nog heel erg lang. Maar dat, uh, ja, dat Michael Schumacher een van de aller, allergrootste, te samenstekens Formule 1-coureur is geweest, daar, uh, daar kan geen twijfel over bestaan. Graag van Akten, dankjewel. Ronald van Dam, of Michael Schumacher, die er dus aan het einde van dit seizoen mee ophoudt. Ronald van der Geer kijkt nog steeds naar PSV. Nog een klein half uurtje, denk ik. Ja, heeft hij die, die Cavani al iets van zijn klasse laten zien? Nou, hij is één keer weggestuurd in de diepte. Insigne deed dat. Dat is overigens ook wel een aardige speler. Jong talent, 21 jaar. Vervolgens kwam hij uit aan de rand van het strafstofgebied. Waterman kwam zijn goal uit, redden met de voet. Cavani claimde een penalty, maar nou, die kreeg hij niet. En Waterman wilde hem nog de hand schudden. Maar Cavani zei, uh, dank je koekkoek, ik wil geen hand van jou. En daar moest Waterman wel een beetje om lachen. Maar voor de rest wordt hij nauwelijks gevonden door het elftal. Dus ja, hij kan zich ook niet onderscheiden. En als hij alles gezocht wordt, dan wordt hij eigenlijk prima verdedigd door de Rijk. En uh, Marcelo, die zich uh, in hem vastbijt. En zo is hij uh, redelijk onschadelijk tot nu toe. Pandev is ook nog in het, in het elftal gekomen. Ja, Dat zijn zo'n beetje de basisspelers. Pandev kennen we natuurlijk van, uh, van Inter. Hij is vorig jaar op huurbasis naar Napoli gekomen en inmiddels overgenomen. Maar dat zijn de mannen die het in de competitie normaal doen het daar ook prima doen, want Napoli, laten we dat niet vergeten... staat met Juventus bovenaan in de Serie A. Maar vanavond is het, is het niet veel met, met Napoli. Maar dat is ook de verdienste van PSV dat eigenlijk op elk vlak beter is. En nu ook weer makkelijk de bal laat rondgaan. En Napoli heeft, zeker nu PSV, wat verder terugspeelt... en misschien wat meer op reactie speelt. Ook last met de snelheid voorin van PSV. Want die verdedigers van Napoli, daarover ja, zouden wij thuis zeggen. Die zijn zo snel als dikke stronk in een trechter. Oftewel, die komen nauwelijks voorbij. En die hebben moeite met Narsing. En met Lens. Die hebben natuurlijk de nodige snelheid. Nu Lens die over een vindt in het strafschopgebied van Napoli. Maar buitenspel voor de Zweet. En dus een doeltrap voor Napoli, voor Rosati. We hebben ook nog een gele kaart gezien voor. Een speler, Dossena, van Napoli, die zijn frustratie uit. En dan zie je toch wel dat er wel wat frustratie zit in dit uh, Napolitaanse elftal. Want hij kreeg de bal aan de linkerkant aangespeeld. Miste hem volledig. En uit frustratie trapte hij de bal toen richting een paar EHBO'ers. Nu wel een mogelijkheid bijna voor uh, Napoli. Als er een uitbraak is over de rechterkant, bijna een kopkans komt voor Dossena die mee is geslopen. Maar het gaat uiteindelijk mis, bal gaat naast de goal en Waterman kan gewoon de doeltrap gaan nemen. Zo heel af en toe zijn er dus spel de prikjes van Napoli, maar niet veel meer dan dat. We spelen inmiddels al 65 minuten en die voorsprong voor PSV, die 3-0, is comfortabel. Van Bommel zegt nog iets tegen Waterman, we gaan eraf. Lange bal wordt dit en verdedigers komt eraf. Laten we vooral niet in een kwetsbare positie komen rond, rond ons eigen 16 meter gebied. Gewoon lekker blijven voetballen, continueren wat we hebben gedaan. En gewoon nog proberen een bol te maken voor die 18.000 die er vandaag zitten. 65 minuten gespeeld. PSV comfortabel op 3-0 tegen Napoli thuis. I'm My Little Girl is Smiling, van Paul Garrick. Voor de liefhebbers die hem live willen horen... en wellicht ook, ik neem aan, ook via de webcam kunnen zien... morgenavond is Paul Garrick live te horen... en dus wellicht te zien in Met het Oog op Morgen dat Jack Ory na een half jaar een nieuwe sponsor heeft gewonnen... voor zijn nieuwe schaatsploeg. Dat lekte gisteren eigenlijk al uit. Net zoals de naam van de geldschieter, Brand Loyalty. Een bedrijf uit Den Bosch, gespecialiseerd in spaaracties... en andere loyaliteitsprogramma's voor supermarkten. Toch was er nog meer nieuws te melden op de presentatie van vanmorgen. Sebastian Timmerman doet verslag. We hebben, we hebben twee geweldige trainers. Sikkel-Jan, Maat, Bjarnen en Rikje. We hebben een krachttrainer, een arts, twee fysiotherapeuten... Mevrouw, oh, die doet er niks mee, maar die zit er toevallig. <laughs> Alle reden voor een ontspannen houding bij Jack Orie. En eindelijk kan die champagnefles dan worden ontkurkt. Want er is dus een nieuwe sponsor: Brand Loyalty. Maar alleen voor de mannen van Orie. Annette Gerritsen, Laurine van Riesen en Diana Valkenburg waren er vanmorgen niet bij. Zij stonden gewoon op het ijs. Nou, we hebben daar een. Uh... ...en uh, Een andere volwaardige sponsor voor. En uh, dat, is, uh, dat is ook rond. En dat gaan we wat later, vijf, alle waarschijnlijkheid 25 oktober, uh, presenteren. We hebben gewoon één paraplu. Ons hele begeleidingsteam, het kader, dat is één paraplu. En vervolgens uh, uh, wordt daar een volwaardige vrouw- en een volwaardig mannetiem ondergang. Dat betekent wel dat Ori, volgens de regels van de KNSB, de vrouwenploeg verplicht moet uitbreiden. We krijgen dispensatie voor het aantal mensen, maar we hebben sowieso al, al, al toegezegd dat er in ieder geval uh, willen we dit seizoen nog een vierde dame erbij hebben. En, uh, en, in de, en in de toekomst worden dat daar meer nog. Concreet op het ijs zal er bijvoorbeeld in trainingen niet al te veel veranderen voor de schaatsers. Zoals Stefan Groothuis. De begeleiding die, uh, zal uh, flink moeten omwisselen qua kleding. Ze dus zullen een modeshowtje tussen de wedstrijden door mogen opvoeren. En uh, als de dames aan de stad staan weer een heel ander pakje aantrekken. Maar uh, verder uh, maakt dat niet, uh, niet veel uit. Nee. En dat de wereldkampioen sprint en de duizend meter in de afgelopen zomer een kenner is geworden op het gebied van sportmarketing hoort u als een uitleg over het hoe en het waarom van deze nieuwe constructie. Een half jaar geleden hebben we samen met Triple Double, zijn we dat traject in gegaan... om te kijken hoe, hoe gaan we deze ploeg weer aan een sponsor helpen. En uh, ja, dan moeten de groene, zij denken er echt heel goed over na, van wie zijn wij, waar staan wij voor. Dat is dus echt, zoals we het mooi noemen, een DNA van gemaakt waar wij voor staan. En daarmee wordt naar bedrijven gegaan en er zit uh, echt een uitgebreid verhaal bij... en er wordt een match gezocht tussen de bedrijven. En, ja, dan kan het dus wel zo zijn dat er dus uh, bedrijven zijn die dus eigenlijk uh, meer matchen met het herengedeelte. En bedrijven die meer matchen met het damesgedeelte. En ja, zo ontstaat uh, deze situatie. Ja. Aan het einde van een zomer waarin de schaatsers veel zelf moesten betalen. Mark Tuitert en Janine Smit vertrokken. Maar ondanks alle onzekerheid over het wel of niet komen van de nieuwe sponsor... bleef het grootste deel van de ploeg bijeen. Uh, ik vind wel belangrijk dat die loyaliteit er is omdat je persoonlijk iedereen een plan trekt. Ik heb er zelf vooral over nagedacht. Van wat moet ik doen om gewoon de komende jaren het beste te presteren en hartstikke te schaatsen. En ja, dat, dat, dat is gewoon bij deze ploeg blijven. En ja, dat is gewoon wat ik gedaan heb. En ook talent Kjeld Nuis bleef Ori Trouw. Ondanks wat onzekere momenten. Je wil gewoon heel hard trainen en dan thuiskomen en dan lekker slapen en lekker eten en dan, en, en, en dan nog een keer. Alleen, uh, ja, toch, toch vreet het soms even, even aan je. Maar dan moet je gewoon uh, proberen niet mee bezig te zijn. En dat is ons uh, redelijk goed gelukt. Jij uh, bent een talent voor iemand. Je hebt uh, prijzen gewonnen de afgelopen seizoenen. Op het moment dat er dan geen sponsor is... kan ik me voorstellen dat er uh, interesse is van andere ploegen. Heb jij op het punt gestaan om te zeggen... Ja, de onzekerheid wordt toch zo groot... ik kies voor de zekerheid van, van een inkomen? Uh, nou, kijk, de zekerheid van een inkomen. Ik, uh, ik denk, als je je hart bij dit team hebt... En zoals wat je net al zei, als je voor het zekere kiest, ik denk dat dit het zekere is. Je bent toch een schaatser en dit is als, vanaf klein jongetje is dit je hobby geweest. En, uh, en je hebt altijd willen schaatsen in een profteam. Dit is een profteam. En uh, de sportieve kant was voor mij nu de zekerheid. En uh, nou, ga met die benadering. Ja. Met eindelijk weer een sponsornaam op de rechterborst van de zwarte schaatspakken. En wat de kleur is van de pakken van de vrouwenploeg van Ori. en de naam van die sponsor, dat horen we dan wel op 25 oktober. Tot die tijd blijven we met de schaatsjournalisten maar een beetje speuren. En is het, uh, de, de sponsor van de vrouwenteam is echt een vrouwenmerk? Of? Het zou kunnen, nee. ja. ja. Ongetwijfeld, maar... <lacht> ja, daar ga ik verder niet op in. Nee, je hoeft geen naam te noemen, maar... Weet ik. Nee. Maar het adres misschien. Nee. <lacht> Telefoonnummer dan meteen ook. Nee, sorry. Ja, dat deed hij ook niet. Schaatsteam uh, Ori was dat. 18 jaar nadat hij zijn tenniscarrière beëindigd heeft... ...Ivan Lendel het druk. Dit jaar reisde hij de wereld over om Andy Murray... ...aan zijn eerste Grand Slam titel te helpen. En tussen de bedrijven door slaat hij zelf ook nog een balletje. Vandaag bijvoorbeeld in Apeldoorn... ...waar hij meedoet aan de Tennis Classics. Een toernooi met verdetten van Weleer. Lendel verloor daar weliswaar van André Medvedev... ...maar het publiek vergaapte zich desondanks... ...aan de voormalig winnaar van acht Grand Slam toernooien. Een reportage van Edwin Cornelis. Never before has Lindel's game been so sharp. Ja, dat is een oude bekende. Hè? Van vroeger, ja. Hij ja. is ook ouder geworden. Voor zijn leeftijd is hij wel heel erg sterk op dit moment nog. Ja. Ja. Wat zwaarder. Lijkt me zo. He het heden in Apeldoorn staat er vooral in het teken van het verleden van deze man. Een tennislegende. Hij won in zijn carrière 94 titels. Ja, u hoort het goed. Zelfs Roger Federer heeft er nog niet zoveel. Dames en heren, Ivan Lendel. Voor de tweede keer is hij te gast bij de Tennis Classics. Samen met de andere vedetten van wel weer. Oh, het is altijd leuk om met de we tegen play against and have Het is leuk om wel te spelen en hopelijk mensen genieten. En dus staat hij hier met andere grote namen uit het verleden: Medvedev, Moya, natuurlijk Krajicek en Goran Ivanisevic.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 Vind ik vind het veel meer ontspannen dan vroeger. Ja? Maar hij is natuurlijk heel de tijd nee, heeft tijd nee, niet nee, gespeeld. Lindell has ja. become ja, de first foreign male to win at Flushing Meadow at the US Open. Hij stond natuurlijk altijd bekend als uh, een hele nosse, uh, ja, strenge, zwartgallige iemand. En uh, zo heb ik me vroeger zelf ook ervaren. Ik heb hem nog tegen hem gespeeld. En was natuurlijk heel strak en echt en glimlach. Maar als je ziet wat hij voor ons betekent al vorig jaar bij de Avalas Tennis Classics en nu dit jaar weer.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 Het lijkt er wel op. Dames en heren, Ivan Lendel. Die dus vervolgens verloor van André Medvedev. Dat was een mooie bijdrage van Edwin Cornelissen. Goed, uh, een tijdje niks meer van Ronald van der Geer gehoord. Wat gemist, Ronald? Nou, en uh, elk van aardig voetbal. Geen goals. Uh, nog 12 minuten. Het is nog altijd 3-0 voor, uh, voor PSV. Maar uh, PSV uh, bij tijd en wijlen laat zeer aardig combinatiespel zien. Natuurlijk is er wel wat meer ruimte op de helft van Napoli. Omdat toch ook de Italianen uh, inmiddels zoiets hebben van... Nah, we willen wel een goal maken. En nu speelt de PSV met name in deze fase op de counter. Maar doet dat wel met zoveel overtuiging. Alleen in de laatste fase gaat het dan mis. Mooie aanval. Over vier, vijf schijven schrijven waarin het zich eigenlijk onder de Napolitaanse druk uitspeelde. Uiteindelijk Mertens die dan de kans verprutst in het schras op het gebied van de Italianen. En zojuist zagen we een uitbraak via de razendsnelle lens. Die overigens ook nog een tackle moest ontwijken van Fernandes. Die al geel heeft, maar dat risico gewoon nam. Maar uiteindelijk komt Mertens wel aan de rechterkant ook nu opletten. Want bijna een misverstandje achterin bij PSV tussen de Rijk en Hutchinson. Maar uiteindelijk is Waterman er als de kippen bij om een Napoli onschadelijk te maken. Dat is juist een aardige actie van Lens. En dan moet hij hem op het laatste moment breed leggen. En dan legt hij hem achter Strootman. En dan is de Angel er weer uit. Nu krijgt Lens de bal aangespeeld en speelt hij hem in de handen van Rosati. Een goede combinatie met Mertens opgezet die direct weer druk probeert te zetten op die laatste lijn van Napoli. Nou, daar voetballen de Italianen zich nu goed onderuit. Pandef, een van de invallers aan de Italiaanse zijde. Balletje in de breedte. Maar bal weer kwijt aan Strootman. Ja, PSV is gewoon agressiever. En uh, men komt vaak in de duels. En in die duels is PSV gewoon beter. Nu Cavani gevonden. Die net een tikje kreeg van de Rijk. De Rijk wilde sorry zeggen. Maar was aan het verkeerde adres. Want daar heeft Cavani helemaal geen interesse in. Dreiging nu. Misschien vanaf de linkerkant. Cavani zoeken. Nee, Cavani niet gevonden. Pandev ook niet gevonden. En Strootman nu met een bal richting Lens. Twee, drie meter over de middenlijn. Met twee verdedigers. Lens houdt de bal aan de voet. Keert weer terug naar eigen helft. Naar Strootman, naar Van Bommel en naar Mertens. Die twee spelen elkaar de bal toe. Ja, die doen dat nu alsof ze op een trainingsveld staan. Dit is een beetje kleineren van het grote Napoli. Maar het mag vanavond, want PSV is een eigen huis herenmeester. Het gaat nu zelfs terug naar Boy Waterman. Die speelt hem dan naar Hutchinson, rechterkant. Twee meter over de middenlijn. Wordt wel wat aangevallen, maar niet met heel veel overtuiging door Desimali. En dus kan Strootman het volgende station zijn namens PSV. Mertens nu in de as van het veld. Neus naar de goal, één man kwijt. Ja, schiet dan. Maar dat is niet een heel gevaarlijk schot. Rosati uh, wordt daar niet heel erg nerveus van. Keeper die het nou niet heel erg goed doet. Tweede doelman overigens van Napoli. Want de Sanctis is normaal gesproken de doelman. Maar die speelt dit soort wedstrijden uh, dus niet. Het is uh, 3-0. Nog negen uh, minuten. PSV kan uh, in potlood. Ja, zeg maar met, uh, met uh, lichte pendruk. Uh, drie punten bijschrijven na deze wedstrijd. Want uh, PSV gaat deze wedstrijd wel winnen. Tegen Napoli staat het 3-0 met nog negen minuten. In Amsterdam was het vandaag wonderlijke geblazen. De 4-1 tegen de Koninklijke uit de Madrid, die hakte er flink in. Coach Frank de Boer gaf na de wedstrijd aan de vinger... nog niet achter het waarom van die oorwassing te krijgen. Dat was iets van morgen. En morgen, dat was vandaag. Tijd voor een evaluatie. De day after the night before wil men in Amsterdam... niets liever dan vooruitkijken. Gisteren is geweest... Goedemiddag, allemaal. Welkom bij deze persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd Ajax FC Utrecht. Wie kan ik het woord geven voor de eerste vraag? Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Want die 1-4 tegen Real, daar moet nog even over worden gebabbeld. KK, is op KK met de voorzet. En daar prachtig zich wat een goal van Benzema. Jongen, jongen, jongen. Een omhaal. Wat een aanval. Ach, ach, ach, wat is dit voetbal zeg. Wat is dit genieten. Trainer, toch eerst nog even over gisteren uiteraard. Uh, je gaf gisteren aan dat je uh, op dat moment de vinger nog niet kon krijgen achter het waarom van gisteren. Je zei dat zullen we morgenochtend dus moeten gaan bekijken. Is dat gelukt? Ja, eigenlijk kwam, kwam het op neer misschien wel dat we eigenlijk te slecht zijn begonnen aan de wedstrijd. Ik uh, denk vier, vijf momenten dat we heel slordig waren in balbezit waardoor eigenlijk een beetje de angst erin en eigenlijk de eerste helft helemaal niet meer overheen zijn gekomen door uh, vrij te lopen door uh, ja, agressie of agressie maar ook in, de, in, in het vrij lopen te tonen uh, waardoor het ja, heel gesapig leek uh, eerlijk gezegd de eerste helft en ja, daarom is het jammer natuurlijk dat je nog drie minuten voor tijd uh, voor de eerste helft dan die tegengoal krijgt en binnen een paar minuten ook nog de 2-0 naar, naar rust en uiteindelijk zijn we toen pas uh, zag je wat we wel kunnen. Nog niet uh, zoals het hoort denk ik. Maar toen zag je in ieder geval een sprankje van de bedoeling, hoe wij het graag gezien hadden vanaf de eerste seconde. Indraaien de bal, bal met de tweede paal. Moisander gaat hij erin. Ja. Zit erin! 2-1. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. Moisander die de laatste weken. Toen liepen mensen, te Dan mensen wel vrij. er gingen mensen wel in even. Toen was er wel veel meer beweging. En toen kregen we wel kleine mogelijkheden in ieder geval. Of tenminste eh, moest Madrid ook opeens ballen naar voren rossen die we opvingen. En van daaruit weer een volgende avond konden opbouwen. Nou, dat hebben we de eerste helft helemaal niet gehad. De term ontzag is een aantal keren gevallen gisteren. Is dat inderdaad, als je nu terugkijkt op gisteravond, was er te veel ontzag? Nou, nee, wat ik zeg, ik, daar begin je zeker niet mee, denk ik. En dat voor is wel. Kijk, alleen doordat je zeg maar, vijf momenten gewoon een heel slordig balverlies leidt... krijg je dus dat er angst in. En als je dat van de tribune en ook misschien op de... ...in de druk houdt, dan lijkt het misschien wel ontzag. Maar ja, het is, twijfel slaat er op dat moment toe. Uh, elke fout die je maakt is gewoon dreiging bij, bij hun. En, Ja, dat, uh, dat sloop erin en dat was denk ik de, de grootste conclusie. Nou zijn er een aantal confrontaties geweest met Real. Uh, zou je nu kunnen stellen dat uh, dit een beetje een soort van internationale graadmeter is geworden voor Ajax? Is dit waar Ajax staat? Moeten we hier voorlopig even Nee, want kijk, vorig jaar hebben we veel beter tegenstand geboden. En je hoopt natuurlijk daar stap in te maken. En, ja, en dan refereer ik gewoon tegen Dortmund dat gewoon een hartstikke goede tegenstand Waar we het wel hebben gedurfd om uh, uh, goed te spelen, ja, ook onder druk. Nou, uh, dat is onze houvast. En uh, nogmaals, uh, van één wedstrijd hoef je niet uh, direct in zak en as te zitten. Alleen waar het mij om ging, ik had er heel veel van verwacht. Als je drie wedstrijden uh, redelijk tot goed speelt. Dan denk je, nou ja, ik, ik uh, laat Madrid maar even komen uh, in de arena. En, uh, ik had echt het gevoel dat we wat konden betekenen. Nou, dat was niet omdat er te veel mensen onder de maat waren. Nou, dat, dat kan niet, dat heb ik al van, van, van tevoren gezegd. Iedereen moet uh, boven zichzelf uitstijgen om tegen Madrid te kunnen winnen. Nou ja, als dat de twee misschien doen en negen niet, dan zal je nooit winnen. Het moet juist andersom zijn. En die twee zijn blind en vermeer? Heb je goed gezien. <laughs> Huh, ja, te kijken op. En Matthijs Weststraat, er was dat. Mm -hmm.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 To take you there I smell the garden In your hair Take the train To Casablanca Going sound Blowing smoke rings From the corners Of my mouth my, my, my, my, my, my. Cold coppers Hanging in the air Charming cobras In the square Strike your levers We can wear at home Well let me hear you now Don't you know We're riding On the Marrakesh Express you know we're riding on the Marrakesh Express, they're digging me to Marrakesh? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express. You know the Express, they're digging me to Marrakesh? Marrakesh, Express, Crosby, Stills, Nash en Ronald van der Geer. En een, uh, ja, een, een, een kruid valt werkelijk op het veld. Nu gaat Cavani ook nog een overtreding maken bij een 3-0 voorsprong voor PSV. En is daar de zevende kaart al voor Napoli in uh, deze wedstrijd. Voor Cavani, die doet dan ook mee. Uh, Pandef kreeg er zojuist ook een. Ja, hij maakt een nare overtreding. Wie is dat lens, denk ik, die uh, ja, een tik krijgt van achteren van Cavani. Het is uh, werkelijk... Uh, ja, één brok frustratie, dat, dat Napoli. We hadden het er net even over hoe het zou zijn op dit moment in de stad Napels. Als je daar achterhoog achter naar deze wedstrijd zit te kijken... Ik denk dat je niet onder de huizen door moet lopen, want er worden wasmachines naar beneden gegooid. Als ik alleen al kijk naar de reactie van Mazadi net na een misgestand op de achterlijn bij Napoli. De man werkelijk trok de grijze haren uit zijn hoofd. sloeg met een flesje op de dugout. Woest was hij. hij. Hij kan het niet meer aanzien wat hier allemaal gebeurt. Nou ja, dan zie je ook de frustratie bij uh, Cavani. En voetballend gebeurt er ook wel het een en ander. Nu met uh, Toyfone. Zoek nog maar eens naar uh, Hutchinson aan de rechterkant. Het kan uh, naar Lens, Lens dan weer in de breedte. Het is uh, uitkiezen geblazen. Nou, Mertens gaat die schieten. Ja! Die schiet in de handen, nou niet in de handen op de borst eigenlijk van de keeper. Rosati, uh, maar in tweede instantie heeft hij hem toch. Keeper stond overigens wel in de weg bij een vrije trap van Mertens. Hele mooie vrijtrap. Die, die vanaf Metrof, nou wat zal het zijn, 20 richting de goal schoot. Werd uit de kruising getikt door de Italiaanse keeper. En even daarna een vrije trap van Strootman in de breedte gelegd op Toivonen. Zelfde afstand ongeveer. Maar ook Toivonen kreeg het niet voor elkaar om de keeper te kloppen. Weer de vuistjes van Rosati die in de weg lagen. Ja, PSV gaat deze wedstrijd dik en dik winnen. Dat is wel duidelijk. En ik denk dat de scheidsrechter er goed aan doet om een einde te maken aan deze wedstrijd. Want Napoli bouwt een enorme kaartenlast op. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat deze frustratie die er in het Italiaanse team is geslopen... straks nog een PSV'er de onderbenen gaat kosten. Want als je ziet hoe Strootman, Lens en ook Narsing bejegend worden. Het is dat ze snel zijn en dat de actie goed is. Anders hebben ze toch echt last van enkel of knieën. Als je ziet hoe ze uh, ja, geattaqueerd worden als ze eenmaal in balbezit zijn. PSV zoekt nu even de rust bij Boy Waterman. Die zegt dan tegen zijn verdedigers, ik pak inderdaad ook maar mijn rust. En geeft hem vervolgens weer mee aan Timothy de Rijk. Staat op de, de punt van zijn strafsopgebied. Drie minuten extra tijd heeft de Roemeense scheidsrechter nog bijgetrokken. Negen kaarten heeft hij in deze wedstrijd maar liefst moeten tonen. Zeven aan Napoli en twee aan PSV'ers. De Rijk en Bouma gingen wat dat betreft op de bom. De Rijk krijgt de bal nu bij Lens. Lens krijgt weer een tikje van achteren. Er wordt weer gefloten. En daar komt weer een kaart. Wie is het nu? Het is de speler met het nummer 6. Die hadden we nog niet. Aronica krijgt ook geel. Namens Napels. Dat is dan de achtste kaart. Nou, nog een paar. Dan heeft iedereen zo'n beetje een kaart achter zijn naam. Bij Napels. Ja, hij krijgt gewoon een tik hoor. Op zijn been. Lens is weg. Bij deze verdediger van Napoli. En gewoon nog even een frustratietikje tegen de enkel van Germain Lenz. PSV heeft de vrije trap genomen. PSV speelt uit. Opvallend overigens dat Dik Advocaat heeft gekozen om het elftal intact te laten. En geen enkele wissel heeft doorgevoerd in deze wedstrijd. Terwijl het toch echt wel wat mensen zijn geweest. Die zijn begonnen aan een warming-up balverlies van Cannavaro vlak voor het eigen strafstopgebied. Het, ja, het is vreselijk om te zien hoe Napoli hier speelt. PSV doet eigenlijk weinig fout. Maar uh, Napoli, is dit dan het elftal dat uh, bovenin staat in de Serie A? Nee, dat, daarin moeten we eerlijk zijn. Dat is het niet. Maar goed, uh, Cavani speelt wel een helft mee. We hebben er ook Pandev in het elftal zien staan. Dit is geen misselijk team. Maar PSV heeft het vanavond prima gedaan. Bouwman nog een keer. Halverwege de helft van Napoli aan de linkerkant geeft hem aan een van de smaakmakers. Dries Mertens, die dus eerder 3-3 speelde. 0-0 met Utrecht tegen Napoli. En nu een 3-0 overwinning meeneemt. Straks de kleedkamer in en lekker onder de warme douche. De tijd tikt door. Hoeveel nog? Anderhalve minuut als PSV door doelpunten van... En nu een lopje van Strootman. Doelpunten van Lens in de eerste helft. En ook Mertens. En in de tweede helft Marcelo dus op die comfortabele voorsprong staat. De andere wedstrijd in de pool tussen Dinepro en de ploeg uit Solna is inmiddels 3-2 in het voordeel van de ploeg uit de Oekraïne. Die komen dus op 6, PSV op 3. En dan zullen dus punten gepakt moeten worden in de volgende twee wedstrijden... tegen de opponent uit Solna om een rol van betekenis te blijven spelen in deze pool. Nog één keer, Napoli met Cavani zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Nou, er wordt nog zo waar nog even wat druk gezet... Door Napoli. Maar Hutchinson maakt dan alle Napolitaanse illusies een eind. Door de bal over de zijlijn te koppen laatste minuut loopt, het is uh, 3-0 voor PSV. Uh, nou, misschien is de toon niet helemaal enthousiast... maar het is een prima prestatie van de Eindhovense ploeg... wat Napoli zegt, van het kastje naar de muur gespeeld. Goed. Laten we het erop houden dat het uh, 3-0 blijft, zo niet... dan horen we dat vanzelfsprekend. Bert Bauer is aan de lijn. Goedenavond, meneer Bauer. Goedenavond. U gaat aan de slag bij de uh, Nederlandse handbalmannen als bondscoach. Een functie die u overneemt van Harry Weerman... die naar de handbalacademie is uh, vertrokken. We kennen u allemaal als uh, de bondscoach... 11 jaar lang geloof ik, hè, van de vrouwen... Ja, ja, inderdaad. Maar u oh. was toch weg bij het handballen? Uh, ja, ik heb uh, in de En drie, jaar gezegd, in, drie jaar in Japan. En uh, nu ben ik uh, directeur en coach. Uh, ik werk bij de in betaald voetbal. Dat ja, is eigenlijk... bij de KVB Loopt u één meter naar links of naar rechts? Want dan wordt de verbinding, hoop ik, ietsjes beter. Okay. Um, u bent aangesteld voor een paar maanden. Voor twee uh, zware wedstrijden. Tegen Polen en tegen Zweden. Is dat uh, het enige wat u voor de handbalbond gaat doen? Nou, in eerste instantie is het zo dat ik heb gezegd dat ik uh, de, uh, wil uithelpen. Uh, ik heb een goede relatie met uh, George Rutger, de, de technische directeur... En uh, heb gezegd: van ja, ik wil uh, wel zeker jonge mensen die een droom hebben nog wel even een poosje begeleiden. Mm. En, en dat is eigenlijk de insteek van het verhaal. En hoe het dan verder gaat lopen, ja, dat zien we dan wel. Ik bedoel, uh, het, is, het is belangrijk dat deze wedstrijden die, die eraan komen. en het beleid in de toekomst een beetje worden uitgestippeld. Ja. En uh, ja, dan ga ik, uh, ga, ga ik proberen wat aan bij te dragen. Ja, nu bent u opleider bij de KNVB van de Scheidsrechters. Gaat, uh, ik, ik zit in uh, de technische staf samen met, uh, met een groep mensen die de totale begeleiding hebben van de arbitrage. Ja, ja, ja maar gaat het gewoon parallel? Blijft dat er gewoon ja, bij? Ja, ja, ja, ja. Ik doe dit allemaal naast, naast de, de functie bij de NL-coach en de KTB. Die ja. hebben we ruimte gegeven om in die week in ieder geval die kwalificaties te doen. Dus ja. uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, duidelijk. Maar u zei ook van, ja, ik, u sluit eigenlijk niet uit toen ik zei, wat gaat er eigenlijk na die twee wedstrijden gebeuren? Uh, t, ja, da daarmee laat u ook eigenlijk open dat u misschien wat meer voor die handelbond gaat doen. Is dat ook al besproken met de KVB? Uh, uh, Laten we zo zeggen, dat hebben we helemaal nog niet besproken. En uh, de, de eerste, het is eigenlijk pas een, een volledige week is aan de gang. En ik denk dat we de tijd hebben, de, de ruimte moeten geven om te kijken hoe, hoe alles ruilt en zeilt. Mm. En wat met bijdrage nog verder kan zijn. Ik vind dat het wel uh, tijd wordt dat ook jonge trainers uh, ruimte krijgen om uh, binnen die Handelbond hun sporen te verdienen. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik zie je iets meer in een uh, seniorship dan, uh, dan het vak van bondscoach. Een soort advergerende rol, eigenlijk zoiets. Ja, maar ja. Het, uh, wel, een, uh, wel een hele sturende, omdat er heel veel ervaring in zit natuurlijk... in uh, ...zowel met George Rutger als bij mij. Ja. Tot slot, we hebben nog 30 seconden. Lekker hè, even Terug bij het handballen. Heerlijk, ja, als het zo ja. goed gaat. Prima, ja. ik ja, kan me er iets bij voorstellen. Goed, dank u vriendelijk dat u even aan de telefoon wilde komen. Succes met die twee wedstrijden, Polen en ja. uh, Zweden. Wanneer precies? Uh, dat is uh, 3 november, dus de dan zijn we de Zweden thuis. Hebben we hebben de Olympische uh, Finale ja. thuis, dus dat ja. was een hele leuke wedstrijd. Ja, met hopelijk veel ja. uh, publiek. Ja, uitdaging. Okay. Vriendelijk bedankt nogmaals. Ja. Bert Bauer, Die dus bedankt. weer uh, aan de slag gaat als bondscoach bij de Nederlandse handbalmannen. Goed, uh, PSV is klaar. Wij ook. Zometeen in het oog met Chris Keijne. Goedenavond. Morgen in. Vrijdagmiddag laat.